Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël gaat een muur bouwen langs de grens met Syrië... heeft premier Netanyahu aangekondigd. De afscherming moet voorkomen dat radicale Syrische strijders... Israël binnendringen en mogelijk aanslagen plegen. De muur komt langs de Golanhoogvlakte, een plateau dat Israël in 1967 veroverde op Syrië... en later annexeerde. Volgens premier Netanyahu hebben Al-Qaeda-strijders... de plek ingenomen van het Syrische leger langs de grens met Israël...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 Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven. Waar is, is hij uh, gebleven? Laurens ons Hij doet dit niet meer. Nou, komt hij? Dit is de van het goede leven. Dit is nooit. Louder, je wensen dus goed. Die gelukkig uh, mijn naam niet vergat. Um, iets heel anders. Uh, serotonine. Nou, dat is een uh, neurotransmitter he, met een opwindende werking. Het is een een tryptamine die invloed heeft op stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust. Het speelt ook een rol bij de verwerking van pijnprikkels. Nou, op uh, 30 en 31 oktober werden er live korte hoorspelen uitgevoerd in Frascati 3... door componist uh, Maarten Ornstein, muzikanten en uh, acteurs... Uh, een aantal acteurs uh, van uh, Doodpaard, die net daarvoor ook een voorstelling gespeeld hadden in die nacht. Goed, en uh, dat serotonine, zo heette dit project, uh, dat is het vervolg van een hoorspelproject dat Zwaar Water heette, dat was in 2007. Waar ik u uh, wel het een en anderhalf van heb laten horen. Uh, en opnieuw werd er een aantal schrijvers gevraagd. Wat hoor ik nou? Oh, gek geluid, hoor je dat? Nou goed, maar niet uit. Nou goed, er werd een aantal schrijvers gevraagd om een kort hoorspel te schrijven. En deze keer met als uitgangspunt: wat maakt ons gelukkig? Waarom en hoe lang duurt dit geluk? Nou, hier is een verhaal van de van oorsprong Somalische schrijfster Jasmine Alas En het wordt uitgevoerd door de acteurs Joachim Robrecht en een Goemans uh, zangeres. Janine Valeriano en uh, muziek van componist Maarten Ornstein. Traram, traram, haha, haha, haha. Vanaf de rug van zijn kameel keek mijn overgrootvader... met toegeknepen ogen uit over het dorre, droge Somalische landschap. Hij streek over zijn leerachtige, gerimpelde gezicht... En riep toen met zijn basstem tot zijn dorpsgenoten. Ik zie de wereld. Wie de wereld en zichzelf wil leren kennen, moet ver gaan. Het waren deze woorden die mij hadden aangemoedigd om op reis te gaan. Toet, toet, toet, toet. Toet, toet. 25 jaar allochtoon. Ik feliciteer mijzelf. Met mijn zilveren jubileum. Mijn levenspartner Holland heet ze, doet dat niet, lomp als ze is. O solo mio. Maar toch, wat een gelukzaligheid. 25 jaar een innig verbond. Je zou er haast een klompendansje van inzetten. Klakke de klak, klak, klak. Holland, jij was ooit het land van mijn toekomst. Met je geur vol mest, met je lucht vol mist. Na te zijn gestorven, kom je weinig in een kist. land met je topen die kleuren die Allah nooit had bedacht. Binnen jouw grenzen is het leven zo zacht. land, verborgen lig je tussen je dijen en dijken. Je bent eerlijk tegen de armen en belast de rijken. Holland, je laat de koeien loeien. Terwijl je boeren zich met vrouwen zoeken naar boeien. Holland, je koestert het maar assen. De mini steden lievert met Af gaf me naampjes. Hoera, ik bestond voor jou. Eerst heette ik vluchteling, daarna nieuwkomer. Toen weer wat afstandelijker vreemdeling. Later die ander, of zij van der gender. Daarna heel neutraal, nieuwe Nederlander. Maar uiteindelijk noemde je me allochtoon. Een blijvertje. Vandaag vier ik mijn jubileum. Ik ben 25 jaar allochtoon. Holland, eigenlijk moest ik jou nog leren kennen toen ik jou binnenstapte in mijn gele zomerjurk en op mijn bruine sandalen. Met mijn koffertje stevig in mijn hand geklemd, liep ik te midden van stevig ingepakte mensen het centraal station van Amsterdam uit. Mijn tenen tintelden van de kou, maar mijn wangen gloeiden van opwinding. Het was liefde op het eerste gezicht dat jij je hermelijne mantel voor mij had aangetrokken. Wat was je een koninklijk koninkrijk? Van vreugde gooide ik al het vreemde geld dat in mijn zak zat de lucht in, het dwarrelde met de sneeuwvlokken mee en kwam bij een tramhalte terecht. Wat leken die mensen in die dikke jassen blij? Wat huisde er in jou een vrolijk volkje? Ik had gehoord dat jij zo nuchter zou zijn, zo onverstoorbaar je mannetje zou staan. Maar niets daarvan. Je uitbundigheid, dat zich vaak uit in hossen, in het oranje, als je iets hebt gewonnen, had een aanstekelijke werking op mij. Alle terughoudendheid die ik had opgelopen na mijn ervaringen in de wereld, heb ik laten varen in dat eerste jaar. Ik liet mij meeslepen, duwde een oranje leeuwenkop over mijn kullen en ben op het dak van een woonboot meegaan stampen. Het voelde fantastisch. Mijn overgrootvader had gelijk. Ik was behoorlijk op weg mezelf te leren kennen. En Holland, jij was mijn leermeester. Mijn goeroe in de zoektocht naar mezelf. Holland! Ding, ding. Holland! Ding, ding. Holland! wauw wauw wauw, Ah! Piep, piep, piep! Miauw, miauw, Nadat ik enkele tellen het rumoer van de stad tot me had laten dringen, zette ik het koffertje tussen mijn benen neer en spende mijn neusvleugels wijd open. Holland, toen ademde ik jouw lucht diep in mijn longen. Mijn lucht? Wat voor lucht was dat in hemelsnaam? De lucht van vrijheid? Geestelijke vrijheid? Hm, bijzonder. Beviel dat wel? Nou, uitstekend. Ik stond al op die brug en dacht, het zal wel even duren eer ik jou volledig heb leren kennen. Maar ik was vastberaden. Ik wilde niets anders dan deel uitmaken van jou. Bij jou horen. Meer niet. Hmm. Interessant. Hmm. Gek dat je dacht dat ik zo groot was. Ik ben juist redelijk klein. Compact, zeggen sommigen wel eens. En zo wil ik het ook houden. Dat maakt de boel enigszins overzicht. Ik ben ook... Uh, ook zo iemand die graag de teugels strak in de hand heeft. Duidelijkheid schept helderheid, dat is tenminste wel zo eerlijk. Zeg, als ik je mag vragen, waar komt die adoratie van jou voor mij vandaan? Oh Holland, voordat je gezin had, wist ik al iets van je. Ja, ik weet niet of je je dat wel goed gerealiseerd hebt, maar je naam was bekend. Wereldwijd. Men wist waar je voor stond, jouw gevoel voor tolerantie, jouw standpunt voor de rechten van de mens. Rechten voor het kind, rechten voor andersgeaarden, andersdenkenden, andersgelovigen, werd gewaardeerd. Je had teruggegaan je werd wereldwijd door velen als een baken gezien in hun duisternis. Je bood onderdak aan diegenen die om welke reden dan ook veiligheid zochten bij jou. Velen wilden onderdeel uitmaken van jou, leven in jouw verdraagzaamheid. Dat waren verworvenheden die mij aanspraken in jou. Mm, jezus. Ja. Ik, ik heb die vieren al lang van me afgeworpen. Ik ben veranderd. Dat is, dat is toch niet ontgaan, of wel soms? Nu ben ik, nu ben ik uh, meer op mezelf gericht. Ik heb mijn handen er vol aan om mijn eigen zwarte dijk te versteken. Zeg, uh, wat sta je ook zo of te glimlachen? Nou Holland, er is niets mis met je dijken. Weet je zelf toch ook wel? Je hebt gewoon last van een stevige midlife crisis. Eigenlijk een brave, zorgzame karakter heeft je benauwd. Je wilde spannend zijn, uitdagend, confronterend. Jij wilde de wereld laten zien dat je, als je echt wilde, ook hard en heel kan zijn. Hmm. Interessant. Ja, maar toch begrijp ik meer dan je denkt. Holland, ik begrijp je teleurstelling. Het is geen om kritisch bekeken te worden door een deel van diegenen die je juist zo gastvrij hebt opgevangen. Dat juist zij, aan wie jij bescherming en veiligheid hebt geboden, je afkeurende blikken toewerken. Dat sommige van hen zelfs... De vrijheid misbruiken die jij hen hebt geschonken. Ja, dat doet iets met je. Dat raakt je. En toch hoop ik dat je opnieuw je kracht hervindt om te zijn wie je in wezen bent. Groots, wijs, werelds, ook voor minder bedeelden, warmhartig voor degene die bescherming en veiligheid in jouw huis hebben gezocht. En dat altijd zullen blijven zoeken. Maar, maar ook... tederheid. En... Hoffelijkheid. Oh. Heere mijn tijd. Ik laten aan nog En dat heb ik al heel lang niet meer gevoeld. Uh, zeg wat wil je eigenlijk? Ja, ja, ja, pompa, taka taka. Ja, ja, ja, pompa, taka taka. Dansen. Ik vraag je ten dans, Holland. Vandaag wil ik mijn alle vieren afwerpen samen met jou. Vandaag wil ik onze geletterdheid vieren. 25 jaar samen zijn. Tango, let's go. Ik wil je verleiden. Verleid worden door jou. Onze benen tegen elkaar. Heup tegen heup. Je hand om mijn schouder. De mijne om je middel. Liefde, daar gaat het om. Liefde, pint. Mm, dansen. <lacht> Liefde. Oh, je verrast wat blijbaar bekoort mij. Vraag ja, ja, ja, pompa, taka, taka. Ja, ja, ja, pompa, taka, taka. Mm, mm. Je voelt vertrouwd, je voelt lekker. Looking down from my bed window, you make me want to jump down into your arms. Since you're gone, I realize no other boy or man can match all of your charms. To bike to your place, I will bike my legs off. You make me wanna jump all the red lights. Since you're gone, I only dream of you, babe. So I try to sleep both days and nights. I cannot wait I cannot wait I cannot wait No I cannot wait I cannot wait I cannot wait I cannot wait, I cannot wait. Seeing you arriving on the platform You make me want to sprint straight Across the track straight. You travel around the world. Waren dat leuk, toch? Is nog helemaal niet op cd, zit nog allemaal op uh, school, op het conservatorium. Misschien wel binnenkort hier een keertje te gast. Goed, lieve luisteraars, mag ik even reclame maken voor mijn collega's van Goudmijn Radio? Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 op Radio 5. En dan presenteert Stefan Stassen samen met zijn trouwe assistent Jacques van Aalst. Werkelijk een goudmijn aan verhalen van luisteraars. En die zijn allemaal prachtig opgenomen en gemonteerd door Helene Hummelen. En dan noem ik gelijk ook maar even Margot Maas uh, van de productie. Want het is gewoon een ontzettende lieve Karo, radiocollega. Goed, luister en huiver bij het volgende verhaal. Um, dit is Karo's mijn u luistert naar Radio 5 Nostalgia. Um, uh, het was een wereld in de mist deze week, uh, maar dat geeft natuurlijk helemaal niet. Razende reporter Helene Hummelen ziet Nederland graag in al zijn hoedanigheden... vanuit haar gouden bolide. Ook de wat mindere kantjes van ons mooie landje... Ontsnappen niet aan haar oor. Zo vertelde Tom Kool op zijn, uh, op zijn minst een verbazingwekkend verhaal. Luistert u naar het verhaal getiteld De iPhone? Tom is een student in Amsterdam. Een aardige jongen, niks aan de hand. Tot op een avond nog niet zo heel lang geleden. Ik was in uh, Amsterdam, in uh, Coco's Outback. Dat is een club bij het Rembrandtplein. En daar was ik op een uh, studentenfeest. En uh, dat uh, was een internationaal studentenfeest. Dus er waren heel veel um, ja, Europeanen en uh, veel Amerikanen. Veel mensen all over de wereld. Ja, ja, ik heb gewoon een prima avond gehad. Gewoon met vrienden, uh, wat gedanst, wat gedronken. Uh, niet te veel. Ik moest nog naar huis rijden. naar heel veel <laughs> Ja, gewoon een gezellige avond gehad. Het, het, het was op een uh, woensdagavond. Dus ja, dan moet de club om drie uur dicht. En ik loop uh, richting de uitgang. Nou, vlak voordat ik uh, langs de portier naar buiten loop... zie ik ineens een iPhone op de grond liggen die een beetje in het gangpad ligt. Nou, er, uh, de iPhone lag omgedraaid op de grond... en er zat een sticker op van uh, VFL Wolfsburg. Dat is een, uh, ja, ik wist dat dat een Duitse voetbalclub was. Hij lag zo in het gangpad dat, dat ik dacht, die gaat gewoon vertrapt worden. Dus ja, ik, uh, ik raap hem op. Ik draai hem om. Ik... En er staat, en sperren staat erop. Hij was gewoon helemaal geblokkeerd. Dus ja, ik kijk naar en ik denk, nou... Het zal wel een Duitse jongen zijn die hem, die hem verloren is. Uh, zo aan die sticker te zien en alles. Uh, dat is vervelend voor hem. Dus ik denk: uh, ja, hoe kan ik hem aan hem teruggeven? En ja, die club gaat dicht. Dus iedereen wordt uit die club uh, gemarcheerd. Uh, ik denk: ja, weet je. Ik, uh, ik wacht gewoon tot ik gebeld wordt op die iPhone omdat dat is wat ik zelf zou doen. Misschien heb ik hem in een zak gestopt, of in een jas, of waar dan ook. En als hij door iemand gevonden zou zijn, dan zou ik hem ook bellen. Gewoon om te kijken of hij opneemt. Nou. Uh, ik uh, naar de auto. Ik rijd naar huis, richting Hilversum. En uh, op een gegeven moment, halverwege een beetje, begint dat ding ineens te piepen. <klaars> gewoon een irritant uh, piepgeluid. <klaars> Dus ik pak hem op, ik kijk naar die telefoon, staat er... Uh, U heeft mijn mobieltje gevonden, uh, in verkeerd Nederlands gespeld. Hij wordt geblokkeerd en alle data wordt verwijderd. Uh, neem zo snel mogelijk contact op met dit en dat nummer. Stond er een 06-nummer onder, uh, dus ik denk, hé, hey, dat is mooi. Kan ik uh, even een uh, sms'je sturen naar diegene uh, dat ik zijn telefoon heb gevonden... Dus ik kom thuis. Uh, iedereen is hier al in bed toe. is dus ondertussen half vier s'nachts. Dus ik stuur in Keurig Duits stuur ik een smsje. Hi, ik ben Tom. Uh, ik woon in Hilversum. Uh, ik ben een coach geweest voor uh, het uh, internationaal studentennetwerk. Ik heb uh, uh, je telefoon gevonden. Morgen moet ik toch naar Amsterdam. Dus dan uh, kunnen we misschien afspreken. Kan ik je telefoon teruggeven? Met vriendelijke groet, Tom. Nou. Maar dat ding blijft ondertussen... Uh, Soms doorpiepen, soms weer dat irritante geluidje. <tie enthousi> ja, ik, ik verstop hem onder een kussen. Ik denk, ja, uh, ik, uh, ik wil nu gewoon gaan slapen. En nou, ik ging in bed liggen. En nog geen tien minuten later zie ik ineens zaklampen door me ruit schijnen. En hoor ik gestommel in de voortuin. En ik denk, oh, het zal toch niet waar zijn? Hello, Johnny. Yes, it's me and I'm alone! You're on the phone Het zal toch niet waar zijn? Dus ik, ik spring mijn bed uit en ik doe de gordijnen open. Zie ik echt een, uh, een heel lege politieagent uh, voor me in de voortuin staan. Ik zag er twee die over de uh, uh, poort heen probeerden te klimmen. Uh, ik zag drie politieauto's. Dus ik denk, uh oh, dat gepiep dat zal wel een track-and-trace systeem zijn. Dat kan tegenwoordig met die iPhones, dat ze gevonden worden door een... Uh, ja, een soort van programmaatje dat, ze, dat met de GPS werkt. Oh nee. Dus ik, ik pak die telefoon en ik ren in mijn onderbroek en in mijn t-shirt naar beneden. Uh. Ik doe de voordeur open en ik zeg: Kijk, hier komen jullie natuurlijk voor. Ik heb deze gevonden in een club in Amsterdam. Ja, niks mee te maken. Uh, ik word gelijk uh, handen op mijn rug uh, tegen de muur aangezet. Ik word gefouilleerd en geboeid. U bent uh, uh, aangehouden op verdenking van diefstal van een iPhone. Dus ik zeg, ja, dat slaat nergens op. Ik heb hem gevonden. Ja, dat snap ik allemaal best, maar je gaat gewoon mee naar het bureau. Waar is je identificatie? Ik uh, zeg, ja, die zit boven, die zit nog in mijn broek. Er uh, komen nog uh, vier agenten het huis ingelopen. Ik word min of meer de trap uh, opgetrokken. Ik in mijn kamer, nog uh, achter te voren uh, die idee uit mijn zak te pakken. En ondertussen wordt mijn vader ook wakker. Ja, die ziet natuurlijk ineens allemaal agenten op de trap staan, dus die schrik zich ook uh, rot. Dus uiteindelijk heeft mijn vader heeft gewoon mijn broek en mijn riem nog aangehaald. En uh, ja, mijn schoenen mocht ik niet aantrekken. Dus ik ben gewoon blote voeten meegenomen naar het politiebureau. Ik werd gelijk uh, gewoon ingerekend. Ik heb ook gezegd van ja, ik kan, ik kan bewijzen. Daar hadden ze gewoon helemaal geen boodschap aan. In de auto en ja, vervolgens maar een kort ritje van hier naar het uh, politiebureau in Hilversum. Ja, ik zat naast één agent. Ja, dan, dan word je nogmaals gefouilleerd. Terwijl ze al lang weten dat je niks bij je hebt. Maar ja, daar een cel toegebracht... Uh, kom je binnen in die cel, zo'n TL buis, denk je ook van, nou, lekker gezellig hier. Uh. Ga je jezelf dingen afvragen van, uh, als ze de waarheid, ja, niet geloven, wat kan je dan doen? Ik heb hem gewoon, eerlijk, hem gewoon, gewoon eerlijk, gevonden. eerlijk gevonden en ik en kan, kan hem bewijzen. bewijzen. Dus, dus mij kan je niks. Ik maken. heb hem gewoon, gewoon eerlijk, eerlijk gevonden. gevonden, dus mij kan je niks maken. Toen kwam de hulpofficier van justitie. Dit zijn je rechten, je kan advocaten bijhalen. Nou, ik denk van, ik heb helemaal geen advocaat nodig. Ik zeg, ja, ik wil een verklaring afleggen. En ik wil gewoon uh, nu gelijk weg. Want ik kan gewoon bewijzen dat ik het niet gedaan heb. Ik heb die jongen een uh, sms gestuurd. Het is niet aan mij. Je gaat in ieder geval naar Amsterdam toe. Daar heb je hem gevonden, die uh, iPhone. Er komen zo meteen uh, twee agenten om je op te halen. Nou, de, daar kwam het eigenlijk op neer. Je hebt geen idee uh, van tijd, geen horloge om, niks. Toen werd ik in een politieauto gestopt. En uh, op weg uh, ja, naar Amsterdam. Daar vervolgens ook weer in de cel gestopt. Je hebt gewoon het idee dat je ergens doorheen gesleept wordt... waar je helemaal niet doorheen gesleept wil worden. En ja, je zit gewoon tussen mensen die, die echt dingen gedaan hebben. Je hoort gewoon in allerlei talen, hoor je mensen gewoon schreeuwen. En uh, op deuren kloppen. Nou, wel slecht geslapen daar natuurlijk. Om een uur of acht kwam uh, een uh, agent, die kwam het ontbijt brengen. Uh, natuurlijk niet uh, met een mes, dus je moet even de pindakaas met je vingers smeren. Om tien uur werd ik uh, opgehaald naar een, een kamertje en daar zat een, een recenseur. Een Marokkaanse recenseur, best wel een aardige man. En uh, zat er heel relaxed bij, helemaal geen uniform, niks. Ja, ik heb gewoon dat hele verhaal verteld. Ik, ik wil gewoon mijn telefoon hebben, dan kan ik je gelijk laten zien. Ik heb dat sms'je nog naar zijn telefoon doorgestuurd. Volgens belde hij de uh, parketofficier van justitie... die gelijk kan beslissen over dit soort zaken. Ja, uh, uh, dat wordt een boete van 300 euro en uh, nou, strafblad dit en dat. Maar die Marokkaanse rechercheur die zei van ho, die jongen is uh, gewoon goud eerlijk... en ik geloof hem gewoon, en uh, hij, ja, hij kan het gewoon bewijzen. Het kwam er uiteindelijk op neer dat, uh, dat de zaak uh, geseponeerd wordt. Ik vraag aan die uh, rechercheur van ja, en wat nu? Hij zegt nou ja, je bent vrij, je mag weg. Ik zeg ja, kom op, uh, ik, ik heb helemaal niks aan mijn voeten. Ik heb geen OV-kaart, ik heb geen geld, mijn telefoon is leeg nu. Nou ja, in ieder geval, het kwam er op neer dat ik uiteindelijk... door diezelfde Marokkaanse rechercheur naar huis ben gebracht... Uh, ik heb hem ook gevraagd van ja, wat moet je dan doen als je, als je iets vindt en iets wil teruggeven? Er is dan blijkbaar geen, geen manier meer om dat te doen. Want vanaf het moment dat je dat oppakt, ben je blijkbaar al verdacht. Je bent, je bent niet meer een eerlijke vinder, maar je bent al gelijk verdacht. Ja, hij, hij zag dat net wat anders, maar uh, ja, ja, daar heb je wel een punt. Was je nou meteen in slaap gevallen en had je dat sms'je niet gestuurd? Dan heb nu een boete gehad en uh, dan had ik nu een strafblad gehad.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 When you don't be Op het einde dan denk je even dat uh, hij trekt zich terug, die Elvis Presley. Terwijl hij nog 50 seconden heeft. Maar dat is niet zo. Dan, dan, dan gaat het even naar beneden en dan komt hij vanzelf weer omhoog. Suspicious Minds, uh, Elvis Presley, een opgaving uit 1969. En uh, alle verhalen van onze uh, razende reporter Helene Hummelen Die kun je trouwens uh, terugluisteren via verhalen.kro.nl. Maar dus ook hier af en toe in uh, de Nacht van het Goede Leven. Want dit was natuurlijk toch wel een. Heel heftig verhaal. Vind je ook niet? Moet niet woorden. worden. Lang de Herman dat, maar ja, niet heus dus. Ik heb ook zo'n verhaal. Uh, het staat helemaal niet op zichzelf, dit hoor. Ik zal Helene eens bellen, zal ik het haar vertellen. Komt het ook wel weer hier terecht. Maar goed. Uh, dus inderdaad, hij zei het al, luister voor verse verhalen... wekelijks naar Caro's Goudmijn. Iedere vrijdagmiddag op Radio 5 tussen 2 en 4. En hun website goudmijn uh, goudmijnradio.caro.nl. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan Emmaus heeft weer een mooie tekst geschreven... over iets of iemand, en u moet raden wie of wat het is. En dan kunt u, um, ja, wat u kunt winnen, dat, uh, uh, dat is... <lacht> Nog maar de vraag, dat hangt helemaal van Joke af. Joke verhoogt die, uh, die verstuurt de cadeautjes. En uh, laat, het, laat het u verrassen. He, we geven gewoon een adres door en zeggen... Joke, maak eens een leuk pakketje. En, nou, u merkt wel... Goed, u uh, moet raden. Hè? Ik heb een, een tekst, die is in drieën opgedeeld. Na het eerste fragment. Uh, kunt u maar liefst uh, een extra cadeautje vinden. <lacht> Na het tweede fragment. Eén, nou ja, goed, enzovoort enzovoort. Het zijn gewoon drie fragmenten. En je moet gewoon bellen met 0800 1121. We bellen toch altijd dezelfde mensen. Dus het maakt het uit. Goed, komt-ie. Op vooraf. Shit, ik heb mijn hoel ik heb mijn bril, ik heb mijn bril. Goed. Voetbaljongen en voetbalmeisje zijn uit elkaar. Niet schrikken. We zullen er verder niet echt over doorzeuren. Hoewel nou, heel even dan. Want we hebben ons over de zaak ingelezen in de erkende vakliteratuur. En wat meldt de telegraaf? Voetbalmeisje wist al bij de huwelijksvoltrekking... dit wordt niks vanwege een voorteken. Er was een kaars en die was met honderd lucifers niet aan te krijgen. Tja, en dan weet een voetbalblondine genoeg? We lezen verder. Voetbalmeisje heeft altijd een helderziende om erheen hangen voor goede raad. Nou, die hadden wij meteen de deur uitgeschopt. Is heel gewoon schoppen in het voetbalwereldje. Want die paragnost had wel eens even kunnen waarschuwen... voor die linkse hoek waarmee ze het nieuwe jaar werd ingeslagen. Maar goed, ze schijnt er heel erg op te leunen. Op die helderziende. Oh, geeft niks. Ze is een goed gezelschap. Als u denkt te weten, 0800-1121. En wat gaan wij draaien? Ja, onze muzikale tandarts uit Nieuwstad in Limburg. Die deed weer eens een gooi naar beste vaste lied. He, voor het komende Limburgse carnaval. Nou, snik snik. Hij dronk niet eens door tot de finale. Maar nu dus wel hier op Nationale Radio. Evert Mastergoed en zijn ongeschoren jongens. Hup, hup, hup, hup, hup. Up, wat, hup, hip, hop! Vliezen verand, en tu dag eraan, meidjes met alles tot en baan, Kijk wie ze God, nem eens bestand. Zijn pas vol u met wat ze dragen. Ze zien gar niet bang We haar en Wat schuil die eens aan En komen dan weer op de tafelstraal. We schenken zo ruim wie de man. Wakkel, wakkel, wakkel. Wakkel niet nog niet. Wakkel, wakkel, wakkel. Walk to me, walk to walk to walk to Walk to -me, -no me, walk to walk -a Sens met me. Ik zie een zit. Heeft u wel zin in carnaval? Ah, goed. Um, aan de telefoon. Peter uit Oermond. Heb jij zin in, in carnaval? Nee, absoluut niet. <laughs> nee? Nee, ik vind het vreselijk, echt. Pff. Heel je leven al, of is dat later gekomen? Nou, later gekomen, dat, dat klopt. Want dit, dit is trouwens een liedje volgens mij uit de buurt van Roermond. Ja, nou, Nieuwstad. Dat, dat is toch bij jou in de buurt, Nieuwstad? Ja, dan, uh, meer richting Zittacht. Ja, ja. Z8, ja. Okay. Maar er zetten toch wel duidelijk eh, Romans uitdrukken in. Oh, oké. Okay. Nou, heel goed. De, de knuibet waarbij en zo dus. Ja. Hoe voel je het nummer? Wat zegt u? Hoe voel je het liedje? Nee, Carnaval. Ja, daarop daar. Hou je dus niet van, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat lijkt me maar best. Ja, het, het, het, het was Beter dan Geer Reinders. Oh ja? Ja, dat is mijn overbuurman. En ik vind hem een geweldige vent, maar ik kan met die muziek helemaal niks. Nee, echt niet? Nee, ik vind het zo onritmisch en, en uh, aartechnisch. Ik, ik, ik, ik weet het niet, ik, nee. Maar oh. uh, uh, ieder is een merk. Ja, dat is waar. Nou, ik vind die Geen Rijnders ook een schatje. Ja, uh, hartstikke lieve vent. Ja, ja dat... maar hij vond het te ver weg om hier naartoe te komen. Weet je wie wij wel gehad hebben? Dat, uh, hoe heet zij nou, jongens, help me even. Onze Limburgse zangeres, die we laatst dat hadden. Wat? Oh nee, dat meisje dat uh, pas verleden hem uh, hebben. Ja, dat. De. Nou, dat vind ik ja, dat zo leuk. Ja, o een mooie stem. Hoe vind, vind je dat? Ja, dat vind ik, uh, vind ik een stuk beter. Dat vind ik uh, ritmisch vind ik kloppen. Vind ik qua uh, stemtechniek uh, vind ik het kloppen. Ja, stom. dat vind ik echt. Uh, ja. Goed, nou, het is, ik vind het schandalig dat ik even de naam kwijt ben, maar uh, ja, dan ben ik uh, Suzanne Segers. Sus. Suzanne Zegers. Het ja, is ook maar een heel klein persoontje. Ja, het is een heel klein vrouwtje, maar het is een lief klein ja. schatje. En ja. uh, als, als, als ze niet gaat belten, weet je wel, zo heet dat dat, dat, dat musical zingen, dat vind ik helemaal niet mooi. Maar als ze echt één ja. op één is, dan vind ik het echt, uh, nou, leuk, leuk. Nou, daar hebben we het even ja. over gehad, maar uh, nu mag jij zeggen wie je denkt uh, dat het is. Ja, ik dacht dat het over uh, de sensatie van de eeuw, Raffaël en een selfie van de vaart ging. Ja, uh, wat ben ik... <laughs> nou Peter, ik ben uh, in het buitenland geweest, dus ik weet er helemaal niks van. <laughs> ik geloof ook niet dat ik iets gemist heb, maar ik moest wel even denken van... over wie gaat dit nou, dus dat uh, begrijp je. Dus die gaan uit elkaar. Ja, ja en, en, en, en het schijnt allemaal niet waar te zijn, want ik heb heel veel uh, contact ook met het buitenland. Uh, in Duitsland is uh, zelfs de broer van Raphaël... Uh, ik weet niet hoe de jongen heet, op televisie geweest... en heeft hij gezegd, ja, maar het is allemaal niet zo erg... want we zaten er was, was s avonds en hij heeft er niet geslagen... en ik weet niet wat allemaal. Maar ik denk, verdomme, er gaan twee mensen uit elkaar. So wat? Yeah. Dat zijn ergste dingen. Ja, yeah. ja. Yeah. En uh, zij heeft gelukkig nog wel weer een carrière, hè? Want zij ze, zit daar gewoon op die Duitse ja, tv. Ja, nou, hey, daar, daar heb ik dus mijn eigen gedachten over. Of oh, vertel. Uh, nou, ze is ineens niet meer bij Deutschland zoekt een de Superstar. Uh, ze is niet, uh, ineens niet meer bij uh, Supertalent. Kijk, je kunt natuurlijk ook een carrière uh, weer opstarten of doorstarten... door ineens weer in het nieuws te komen. Ja, ja. Oh... Oh ja, oké, okay, goed. Nee, ben je met een goede analyticus, uh, Peter? Ja, dat een, ja. <laughs> maar het is wel helemaal fout. Want dat lag zo voor de hand. En dan ken je Jan Emaus toch wel. Dan wordt het altijd net iets moeilijker. Ja, ik heb het ook niet helemaal afgekeken. Want weet je voetbaljongen en je voetbalmeisje gaat met elkaar. <laughs> ja. ja, maar dat is dan zo makkelijk, hè? Nee, nee, goed. Maar blijf ja. luisteren. Want als je het als je dadelijk wel weet, bel dan gerust nog een keer, Peter. Oké, okay, okay. goeie nacht, hè? Doei. Ron, we blijven in het zuiden. Den Bosch zijn we ja, nu? Den, ja, Den Bosch. Dat klopt. Hou jij van carnaval, Ron? Ik geef er ook niks van, maar ik heb er vroeger wel gevierd. Ja. En, uh, dat was best wel leuk, maar nu doet het me niks. en Ik ben ook met een vrouw getrouwd die er helemaal niks mee heeft. Komt die uit het noorden? Uh, ja. ja, uit de Zaanstreek. Oh ja, maar... maar goed, dat kan. En er zijn ook mensen die uit het uh, van boven de rivieren komen, die het ook hartstikke leuk vinden. Ik heb er niks meer mee. Nee. En ik hoor toch wel veel Brabanders en Limburgers. zijn toch steeds meer mensen die uh, ja op vakantie gaan of zo, hele andere dingen gaan doen. Dat heb je ook met Kerst. Dat je wel eens hoort van mensen die andere dingen doen dan bij de familie ja. zijn. Ja. Nou, sinds ik dat boek gelezen heb... Uh, naar de overkant van Jan van Meersbergen. Hij heeft er ook een prijs mee gewonnen. Dat vond ik een prachtig boek. Dat heeft voor mij een beetje carnaval voelbaar gemaakt. Net zoals ooit uh, De Renner van um, um, KB. Uh, nou, ik heb zelfs iets heel raars met carnaval meegemaakt. <hums> ik ben dus uh, visueel gehandicapt. Ja. En ik had een... Uh, zo gezegd een begeleider en met een andere uh, lotgenoot van mij die dan nog wel kon zien, de heer verlaat mijn begeleider moeten begeleiden. Dus in, in 1980 is dat geweest. Dus ja, dat was zo. Die had gewoon te veel op en toen zijn we met de taxi naar huis gegaan en hij heeft gelukkig ook de helft ook terugbetaald maar dat was wel uh, achteraf uh, wel een beetje raar dat uh, iemand die dan slechtziend was toch een, een goedziende op een gegeven moment moest begeleiden omdat hij ja te veel had gedronken maar oh, ja, dat is alweer weer een jaar terug. Oh, Oké, okay. ja. okay. nou, dus, nou dat is grappig, hè? Ja, dat is wel heel grappig. Ja, ja dat uh, iemand anders de tafel, je hebt een begeleider bij en die uh, ja. Ja, is dan een beetje uit zijn dak gegaan. Dat kan gebeuren. Maar hij heeft het toch wel netjes goed gemaakt en zijn excuus aangeboden. En we zijn de volgende dag of de dag erop gewoon weer weggegaan, dus... goed. Hé Ron, wie denk jij dat het is? Ik denk niet dat het goed is, maar ik gok erop Patrick Luijvert misschien. Die heeft ook best wel veel meegemaakt. Ja, ja, ja. is een goed gezelschap, dus je dacht van... Oh, dat is ook een lekkere klapjesuitdeler. Ja. Ja, en ook dat hij... Ja, die heeft ook wel dingen gedaan die niet zo leuk waren. Nee, precies. Nou goed, um, ik moet je teleurstellen. Het is helemaal fout. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar uh, het volgende fragment... en wel rustig terug als je het denkt wel te weten. Ja? Ja, oké. Okay, dag. Goeiedag, dag. Er is meer, vriend Horatio. En dat weet niet alleen de modale voetbalbarbie. Er zijn zoveel dingen waar een gewoon mens niet uitkomt. Gelukkig zijn er de Char Char's en de Derek Ogilvie's... die aangesloten zijn op het eeuwige gsm-netwerk. Die bellen net zo makkelijk met koningin Wilhelmina... als jij met je schoonmoeder. Gek trouwens dat die Char nooit in Amerika echt is doorgebroken. En die Derek in Schotland? Nou moeten ze zich de hele tijd behelpen met hun moerstaal in het Nederlandse dodenrijk. Yes, my mother liked Brian Fennie much. Maar daar maar eens heldere show. Maak daar maar eens heldere paragnostenshow chocola van. Maar goed, we dwalen af. Want we kunnen hier wel een beetje goedkoop zitten doen... over het ongrijpbare. Gene zijde is definitief ook omarmd door onze zijde. Echt waar? Ja. Echt waar. 0800-1121, als u het denkt te weten. En dan luisteren wij ondertussen even naar... Ah oh ja, gewoon een heerlijk nummer. Heerlijk, heerlijk nummer. A world become one of salads and sun Only a fool would say that A boy with a plan, a natural man Wearing a white Stetson hat Had that candy gone There's no It was you! Ik heb nooit geweten wat ze nou precies zeggen. Aan de telefoon. Thomas, nacht Thomas. nacht Adeline. Uit Gelderland. Ja, Alles uit goed Gelderland. daar? Ja? Jazeker. Oké. Okay. Ik, nou. was, ik was net wakker geworden en ik hoorde, ik hoorde wat voorbij komen. Ja? En ik luister wel vaker naar jou. Ja? En uh, jij bent, ben je een slechte slaper, zo'n zo af- en aan slaper? Ja, inderdaad. Hoe, hoe, laat je, hoe laat ben je erin gegaan vannacht? Uh, een uurtje van anderhalf terug, denk ik. Oké. Okay. Maar ik, sluit, ik hou de radio altijd aan. Oh ja. Dus af en toe nog word je wakker en dan denk Afdereken. je, oh ja, wat, wat grappig. Moet ja. ik eigenlijk ook eens proberen naast mijn bed. Moet je nou Ja. Heerlijk. <laughs> wie denk jij dat het is, Thomas? Uh, ik denk Ruud Gullet. Ruud Gullet. Waarom Ruud Gullet? Nou, die is toch onlangs ook uit elkaar gegaan met. Uh... Oh ja, met dat vrouwtje. Met het foutje van, uh, van Cruijff, die dochter. Die dochter? Nee, nichtje van en... Cruijff toch? Zo ja, niet de dochter? Ik Zo... weet niet, Erstel, geloof ik. Ja, dat is toch niet een... maar die. Maar die heeft nou een vriendje en die slaat er ook wel eens op los. Die slaat er ook wel eens. Ja, ik begrijp het. Nee, jullie zitten toch verkeerd. Dus het is helemaal fout. En ik kan nu vast zeggen, uh, lieve luisteraars, het is geen voetballer. Dat is een verkeerd spoor. Dat, is, dat, was wel een, uh, dat was de aanleiding voor Jan om dit uh, te gaan schrijven. Maar... Dus helaas, Thomas, ik ga je hangen. Jammer. Dag. Okay. Goedienacht. Hey. Tineke. Ja, hi. Goedienacht, Tineke. Goe uh, en heel goed uh, 2013, hè? Ja, hetzelfde, hetzelfde. Huh? Dat was helemaal te gek vorige week met uh, Jan en Mous. Ja, was leuk, hè? Ja. Goud van hout, toch? Uh, Goud van hout, ja, eigenlijk wel. Ja, toch. Ja. Had je in de tijd dat interview met uh, Bram Vermeulen gehoord? Ja, ja, ja. maar het, het was niet meer zo vers. dus. Het uh, nee. was heel mooi dat hij dat dan nu uh, ingooide. Ja, ik zat te denken, het was ook echt behoorlijk tijdloos. Hè? Ja, dus dat, dat kon ook heel goed, ja, ja. ja. Bij AT5 was er ook zoiets een keer. Met uh, A-week of weet niet meer, maar ook zo tijdloos met hem. Ja, ja. Nou goed. Tineke, jij zit in ieder geval. Jij ziet van, jij laat dat spoor van die voetballers los. En je hebt een heel ander idee. Ja, nou, ik hoorde die laatste zin van het eerste fragment. Dat was uh, waar hebben we dat eerder gehoord? En toen dacht ik aan Greet Hofmans, uh, de Greet Hofmans affaire. Dus uh, Koningin Juliana voormalig. Ja, een beetje gek maar. Nee, ik begrijp het. Nou, maar het, je zit. Uh, met die Greet Hofmans zit je eigenlijk nog meer in de richting van. <tieft> Wat we zoeken, maar eh, helaas, ik koningin ik ben... Juliana ja, is niet ik goed. Ik... Oh. Nou, geeft niet. Laten nee, maar blijf luisteren, Tineke, want je zit er heel oh, dichtbij. Dus ik ga het laatste fragment lezen en als je het weet, bel gerust terug, ja? Oké. Okay. Doeg, goeienacht dag. nog. Ja, heel erg. Dag. Juist nu, in een tijd waarin geavanceerde DNA-technieken ervoor hebben gezorgd... dat de ene na de andere cold case, na jaren van zwijgen en wanhoop... tot een goed einde werden gebracht, juist nu lijkt het op zijn zachts gezegd opmerkelijk dat de wiggelroederlopers, de piskijkers en andere talenten officieel erkend worden door een apparaat dat zich, nemen we aan, baseert op bewezen feiten en niet op een bol. En als we de bol van de eindverantwoordelijke voor ons zien en die donderende basstem horen schallen door de gangen van het departement, dan kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat hij zei Paragnosten zijn hier altijd van harte welkom. En toch heeft hij het Gezegd. 2013, het jaar van de helderziende. Het geboefde rilt al bij de gedachte alleen al. Ha, ah, 0800-1121 als u het weet. En uh, herkent u deze Europese taal? Far frækka gæst frælka, sjámar na halla, <laughs> sjá dona na greinja, galle týgreinja. Hægget hægjastin og galle díana, gæst nátti tjúngjeler, banígi hjúngjeler. Tala hægjat elhægjat, sta meiða heliga, húttu sálenja, húttu sálenja. Dona na greinja, gæst dona na greinja, gæst dona na greinja, dona na greinja. Njólan van a korki, ná rúlis og manna kalini og Tall the chate till he chased a miller head nigger, put the salen, ya put the salen, ya tuno on again, you can printer my newer day, don't on come, a board, a sloppy, a yannick, a tappy, a squishy bragnet at a crack in the garag. Tall the tuno till he chased a miller head nigger, put the Honavat de Yamra has Pavra Boya, what the Namchirenegans curse all the chick heat for La Hollister train run a Hercules Greggah. Tall Hachetel Haches, the Milla Helica, with the Salania, with the Salania, Dona Macan, you got stone on the Glen, you got Ta dunal ar mishkis a faanigolish, kis na liani a beki, na liani a beki Ta dunal ar mishkis a faanigolish, kis na phashii a beki, na a beki Daol hitchi, dil hitchi, stai mewa henyiga, chuta salenya, chuta salenya Dunal na genyigas dunal na Castral, the Kishomana, Halashay, <laughs> Tunanagrain, Yakola T. Rey, Yaka Cheshak, and a gold read on the Gasnatachin, Lerbani, Chihill, Tolachiko, the Chesamewa, Helikop, put the Salain, Yakut the Salain, Tunanak, and you go stun on a clinic, a stun is possible, break you some only the shed on the shack, and the bladder is break, a three scale, Tatal, Grenje Holland, dat is de zangeres. Komt uit West Belfast en dit was Celtic. Ja, dat hadden jullie vast wel gehoord. Uh, Klaas, goedendag Klaas. Hallo Adeline. Oh, we gaan uh, nog een stukje naar het noorden. We zijn nu in Drenthe, hè? Ja hoor, in de uiterste uh, kop van Drenthe. Oké, okay, dus vlak bij Groningen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, Klaas, uh, heb je een fijn weekend gehad? Nou, heel oh. rustig. Ja, ik, zit, ik, ik ga niet met je lullen, want ik zie dat het 57 is. Zeg... Ja, dat <laughs> zie ik ook. <laughs> zeg jij maar even wie je denkt dat het is. Ik denk een medium. Ja, het gaat wel over uh, mediums of paragnosten, maar dat is niet wat we zoeken. Want uh, we zoeken iets of iemand, hè? Nou, oh, ja, iets of iemand? Dat ja, had ook iets kunnen zijn, je hebt gelijk, maar het ja, is niet goed. Ja, ik kan goed. ook wel iemand noemen, maar... Nee, dat mag niet meer. Dat mag, niet, mag niet meer, hè? Nee, dat mag niet meer. Hé, hey, Klaas, goeienacht nog. Ik ga naar de volgende beller. Ja, oké, okay, succes verder. Dag. Dag. Uh, gelukkig nieuwjaar Marleen. Gelukkig nieuwjaar, Adelientje. Uh. Daar belde ik voor en toen heb ik ook <lacht> nog maar een suggestie gedaan. ja. ja, ja maar ik ging ja, ja. mij hoofdzakelijk erom om jullie allemaal daar even een heel goed jaar te wensen. Nou, dank je wel. En heb jij een leuke oud en nieuw gehad? Uh, mijn uh, vaste patroon, gewoon rustig thuis met de poezen en een aardig <lacht> filmpje in de buurt of iets dergelijks. Oké. Okay. Ik ben niet zo vierderig meer. Nee, nee, nee. Nou, Marleen, wie denk jij dat het is? Nou... Volgens mij, daar kwam ik op, deed jij opstelten na. Nou, dat is uh, dan helemaal goed. <lacht> <lacht> ja, precies. Nou ja, op dat day... de medium? media? Si zie je hem daar lopen door die gangen? Die, die dikke... Oh. Die, die uitgezakt. Oh, god, oh god, oh god. In die pakken, ja. ja. Het is Met inderdaad opstelten. Dollar. Maar die heeft dus gezegd dat ook Paragnost... Uh, als bewijsmateriaal in de, rech in, uh, in de rechtszaal mogen... Uh, het werk van Paragnoste, het is toch niet te geloven? Maar goed. Oh, dat had ik niet gehoord. Nou ja, als ze wat zinnigs hebben te zeggen, is het misschien niet zo gek. Ik bedoel, wie was dat ook alweer? Gerard Croiset was dat, geloof ik. Ja, ja. of... Dat was toch ook geen domme jongen? Die heeft wel eens hele zinnige dingen gedaan. Ja, maar dus minister Opslacht, die heeft in de Tweede Kamer gezegd... dat paragnosten mogen worden ingezet bij justitieel onderzoek. Hij deed dat ja. bij beantwoording van vragen daarover van de ChristenUnie. Nou, dat is in ieder geval uh, wat ik weet. Maar, uh, Ach ja. Nou, het is nou wat... ja, als ze op die manier hun brood verdienen... denk ik wel eens, kunnen jullie niet wat zinnigers doen? Ja. Ik geloof dat van de week was die Filemon... Uh, oh god, de tijd uh, vliegt. ik um, <laughs> doe je allemaal? Ik, nou, ik, je zit, ik zit vreselijk te zeveren en ik hou er nu mee op. Marleen, ik wens jou nog een goede nacht. Blijf aan de lijn, dan noteren we voor de zoveelste keer even je adres. En dan uh, krijg je een pakketje van, uh, van ja, Joke. Een verrassingspakketje. Een verrassingspakketje. Okay. We gaan er naar uitkijken. Oké, okay. goed. Doeg. Dag Lien. Dag.